Antwoord. Het is 19 september en wij zijn er klaar voor. Of niet, Ben? Goedemorgen, Irene. Goedemorgen. Welkom. Uh, wij zijn in Hotel Hoogland waar de koffie geschonken wordt door Yvonne Roosendaal. De presentatie uh, is uh, in handen van Ben Zonneveld. En Irene Diaren. En wij uh, hebben een uh, redactie en dat is ook van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuiken. En de eindredactie was deze week van Gerry Rutte. De techniek vandaag is in handen van... Marcus. Martijn, Marcus. ik ben altijd een beetje in de war met Martijn en Marcus. Sorry hoor, Marcus. En uh, vandaag hebben wij uh, een paar leuke onderwerpen. Wij beginnen met uh, Peter Tromp, als hij tenminste als hij, uh, als het haalt hijgend, het, het heigend hert uh, hier uh, naartoe komt. We, we kijken uh, achterom, maar hij is... En dan gaan we praten over uh, Classic uh, Concerts, het uh, Lauraten Prinses Christina Concours. Ja, mocht hij dat niet halen, dan is uh, Gerard Kuiper al aanwezig om, uh, om in te springen. Maar ik hoor net dat hij uh, al hijgend eraan In ieder geval na de uh, laureaten van Peter Tromp. Stads- en dorpsomroepsconcours op 16 september niet. Maar 26 september. Ja, kleine wijziging. En daarna komt uh, Theo Verburg praten over het Chanticoor Festival. Wat uh, datzelfde weekend plaatsvindt. En er wordt uh, veelvuldig gezongen door het gemengd koper ensemble. Tenminste, als ze nog zo heten. Want dat ja, gaat ze heten anders. zeker nog zo. Oké, okay, dan komt dat goed. Tweede uur. Uh, er zou iemand komen uh, over het vluchtelingenbeleid van Zandvoort. Maar wij moeten het helaas doen met een persbericht waar we misschien wat uh, uit voorlezen of iets over vertellen. Ja. En uh, daarna gaan we praten over het invoeren van het de winterparkeren. Ja, daar blijven we even wat over praten omdat daar genoeg over te vertellen is. En als laatste komt Theo van der Laan praten over Culture at the Beach. Ja, er wordt weer uh, van alles gedaan in diverse strandtenten en dat gaan we later horen... Is het hijgend hert al binnen? Nee, hij nee, komt er net Ik vind aan. Jij ja, had zeker je bril niet op. <laughs> nee. Maar uh, in ieder geval gaan we het hebben over uh, de classic concerts met Peter Tromp. En dat gaat over de laureaten van de Pristina concours. Peter, goedemorgen. Wat gezellig dat je er bent. Kom zitten. Doe je jas uit. Ja, je, je verspelt natuurlijk wel kostbare, kostbare tijd in deze. Tijd, nou, normaal uh, wil goed. jij de 10 minuten ten volle benutten. En nu ben je al twee minuten verspeeld. Yes. Maar welkom. Goedemorgen. goedemorgen. Ik wacht toch tot 11 uur, heb ik begrepen. Uh, ik geloof <laughs> dat wij nog steeds een afspraak hebben over 10 minuten. Maar goedemorgen. Uh, goedemorgen. goedemorgen. We gaan het hebben over uh, zondag. De laureaten ja. van het Prinses-Christina-concours. En dat is een prestigieus concours. Juist, dat waar klopt. Waar een aantal winnaars en winnaressen uitkomen. je Dankjewel. En uh, die nodigen jullie uit. Dat is ja. toch een beetje het principe zoals ja. het gaat? Ja. Uh, de eerlijkheid gebied te zeggen dat dat uh, allemaal geen uh, eerste prijswinnaars zijn. Daar hebben wij ten ene het geld niet voor. De eerste prijswinnaars, en het zijn allemaal jongeren tussen de zeg maar 15 en 22, 23 jaar oud. En uh, die mensen die hebben, als ze echt een eerste prijs winnen, een dermate druk programma. En dat wordt dan meteen gekoppeld aan een impresariaat. En uh, dat wordt het hele. die zwerven over de hele wereld uit. Dus we proberen het altijd nog wel. We hebben twee jaar geleden hebben we één keer een eerste prijs winnares gehad. En uh, deze mensen die zijn eigenlijk die nu optreden. Ja, en uh, die zijn er nog steeds gelukkig in dit land. Die zijn vanaf hun vijfde, zesde jaar bezig met uh, piano, viols. Waarom sano. lukte dat toen eigenlijk? Dat uh, omdat ze dat weekend toevallig vrij was. En we al jarenlang hele goede contact hebben met de organisatie van het prinses. Uh, het was geluk gewoon. En dat uh, was eigenlijk gewoon geluk. Nou, ja. Ja, dat dat is... was eigenlijk maar... gewoon geluk. Maar dit zijn ook maar geen... dat wil minder, niet zeggen hè? dat deze niet minder nee, zijn. Nee, want het gaat om uh, honderdste van punten. En uh, uh, ze hebben een prachtig programma. En het is natuurlijk heel leuk om dat soort jonge mensen uh, uit te kunnen oh. nodigen. Je hebt het een over podium. honderdste van punten. Uh, is dat concours, uh, gaat om punten? Dat gaat om punten. En uh, uh, er zitten juryleden bij, het wordt altijd in Brussel gehouden. Uh -huh. En er zitten juryleden bij die gepokt en gemazeld zijn natuurlijk. Die al 20, 30 jaar meelopen. En... Uh, ja, eigenlijk van all over de hè Ze komen uit uh, Rusland, ze komen uit Zuid-Amerika, uh, noem het maar op. Dus uh, het is een groot concours, er zijn veel deelnemers. En als je dan uh, derde, vierde of vijfde wordt in zo'n concours, is dat een prestatie van uh, formaat. Dan zit je nog steeds uh, goed. Ja, ja. Um, je zegt ook dat uh, als je daar eerste of tweede wordt... dat je gelijk vol zit en uh, door het impresarium uh, uh, aangetrokken wordt. Zwerven uit over de hele wereld. En dan moet je denken aan uh, locaties... als de Carnegie Hall in New York en dat soort uh, dingen. Dus als je daar de eerste prijs uh, wint... Is uh, je kostje uh, gekocht ja. eigenlijk. Moet je nog wel heel hard werken. Moet je niet? nog steeds heel hard ja, nee, werken. Ik ja, zeggen, volgens mij is daar niet altijd van Nou of, of nee. Of heel heel heel goed zijn. Maar uh, er worden prijzen gevraagd. En daarom waren we zo blij drie jaar geleden. Dat we een eerste prijs hadden. Mm -hmm. Er worden prijzen gevraagd. Uh, wat wij ons niet kunnen voorloven. Wat bijna een grote productie zoals wij die voeren. Uh, Te boven gaat. Ja. Dus dus. Je, maar je bent zeer gelukkig met uh, wat je nu binnen ja. hebt gesleept. Ja. Ja. Um, om de namen even te noemen, Florian Verwij, die doet uh, piano. Ja. Svenja Staats uh, doet met viool. Ja. En Zander de Jong is een tenor, die gaat uh, ja. zingen. Ja. Doen zij losse stukken? Zij of doen losse doen zij stukken, of ook uh, gezamenlijke stukken? Zij doen allemaal losse stukken. En alleen de stukken die Florian Verwij speelt, ik geloof, in het tweede gedeelte na de pauze. Uh, Doet hij samen met Sander de Jong. De en voor de pauze ook ja, nog eentje. En voor de pauze ook nog eentje, ja. Dus de ze de doen, de stuk. doen stukken alleen. Maar die twee jongens doen ook stukken samen. De tenor en de pianist. En ik zie hier ook nog een samenwerking tussen Svenja en Florian. Ook voor de pauze. Ja, inderdaad. Team of Tjinderslist. Ja, dus het zijn stukken die alleen en gezamenlijk gespeeld worden. Het zijn wel en, herkenbare stukken bij je. Het zijn herkenbare stukken. Ja, het zijn ja. mooie stukken. En wat zo leuk is, is... Uh, ja. Vanwege de al jarenlange samenwerking met dat uh, Prinses Christina concours. Dat uh, zij daar heel blij mee zijn. Want ook uh, de nummers zeg maar, 4 tot en met 10 hebben een podium nodig. En uh, hoe meer ze spelen, des te beter het is voor de ontwikkeling van die mensen. Dat kan ik me ook voorstellen ja. natuurlijk. Dus wij hebben eigenlijk de afspraak gemaakt met de organisatie van het Prinses Christina concours. Wij zijn goed voor een podiumplaats. Jullie mogen bepalen. Jullie weten onze, wat wij denken over kwaliteit. Jullie mogen de mensen uh, uh, naar voren schuiven. Waarvan jullie zeggen dat is goed voor die mensen om een podium te hebben. En wij zorgen ieder jaar als organisatie van het Prinses Christina concours. En dat is altijd in september. Dus die voortgang die we nu al 7, 8, 9 jaar hebben is voor ons natuurlijk ook hartstikke leuk... omdat wij altijd verzekerd zijn van een podium. Ja, maar het is natuurlijk ook zo dat de mensen die daaraan meedoen... dat zijn natuurlijk al mensen die al... die hebben een opleiding gedaan... en die zijn dus waarschijnlijk in die opleiding al gekozen... omdat ze goed zijn en ja. daarom mee mogen ja. doen aan dat concours. Ja. Want ze uh, niet uh, binnen natuurlijk. Ze vinden het fantastisch altijd. En ja. ieder jaar is het weer een succes. Nou is het wel zo dat wij uh, in de gelukkige omstandigheid zijn... als organisatie zijnde dat we uh, uh, aan de ene kant niet afhankelijk zijn van het Prinses Christina concours Ik zal jullie vertellen dat voor het komend jaar 2016 er inmiddels, ik denk tussen de 40 en de 50 aanmeldingen zijn. Zo. Dus we gaan iedere week een concert doen in plaats van iedere maand. Zo. Bijna. En er is. Ik geloof dat hier de wens meer de vader van ja, gedacht is. Er is gigantisch veel aanbod. Ja. En dat heeft natuurlijk alles te maken met langlevende crisis. Want uh, het wordt steeds moeilijker voor dat soort mensen ook om een podium te vinden. En wij stellen ons nog steeds op het pan, uh, standpunt dat uh, uh, wij ook aan uh, kleinere ensembles uh, een podium willen geven. We hebben uh, vorig jaar twee harpistes gehad. Er waren 70 toeschouwers, ik durf het bijna niet te zeggen. Terwijl dat fantastisch was. En dat was, was zo ontzettend ja, leuk. En dat waren mooi. twee jonge meiden die zo goed speelden. Die allemaal verschillende harpen bij hun hadden. Die uitleg gaven over hoe zo'n harp nou eigenlijk in elkaar zit. En uh, uh, fantastisch concert. En dan is het wel heel jammer te moeten ervaren dat je niet meer als Weet je nog dat wij een harpiste hadden. hadden bij het nieuwjaarsconcert? Ja, ja. Hoe mooi dat ja, was? Ja, prachtig, ja, ja prachtig. prachtig. Dat hangt natuurlijk inderdaad af wat het interesse van de mensen is. Als men... ...heel onbeleefd gezegd, niet interesse heb in harp... ...maar kan niet zoveel. En als er bijvoorbeeld Malababbe komt, dan zit die hele hut vol. Ja, dat jaar daarvoor hadden we een, uh, uh, een meisje die de blokfluit deed... ...met een harpiste daarnaast. Gepokt en gemazeld zoals wij zijn... ...weten we dan eigenlijk al uh, dat die kerk nooit volkomt. Maar die meiden hebben daar niet alleen last bij van in Zandvoort... ...maar in alle plaatsen in Nederland... ...waar ze zo'n zo concert, zo concert willen ja. geven... Het is voor ons dus geen reden om die meiden niet uit te nodigen. Want wij willen dat die een podium krijgen. En dan maar wat minder toeschouwers. Zo ja. ja. so be het. Zonde is het dan. Ja. Het is echt prachtige muziek. Ja, dat is dus de filosofie de, de, de, de van jullie uh, team, hè, van Classic Concert. Wij willen podium bieden aan. Ja. En dan neem je inkoop dat er uh, minder mensen zijn, maar uh, je hebt ook succesnummers te zitten. Ja. Dat weet je ook van tevoren dat je ja. vol zit. 20 december, de Maastrichter Staag. Ik bedoel maar wat. De heren zijn gisteren geweest. Om een de, de, de kerk te inspecteren. En gebouwde krocht. Want er moet ook gegeten worden natuurlijk. Oh ja, door 120 man. 20 december. Agatenkerk. De kerk. Een kerstconcert door de Maastrichter Staag. En uh, we hebben ze ontvangen. We hebben ze begeleid. Uh, we hebben de, ze hebben de kerk gezien. De sacristie waar ze zich... Uh, Spullen neer kunnen liggen en dergelijke. We zijn met Tewerspeed van Gebouw de Krocht bezig geweest voor een maaltijd. En uh, heren, uh, allemaal prima. Het is natuurlijk een uh, ten opzichte van een, een ander klassiek concert. Een behoorlijke kluif om, om dat onder te brengen. Ja. Bij klassiek concert bij de laureaten van uh, aanstaande zondag. Deze mensen komen zelf, doen alles zelf. Want ik zie ze wel eens weglopen met instrumenten ja. en zo. ja. Maar nu ontvang je dus uh, 120 man. 120 dat zijn drie man. zijn 3 bussen ongeveer. Ja, dat klopt. De bussen moeten betaald worden, het koor moet betaald worden, de solisten moeten betaald worden, de kerk moet betaald worden. Maar daar worden heel veel moet... vrienden van Klasse De maaltijden moeten betaald worden. Ja, en de grootste vriend uh, uh, moeten we wel even vermelden, is nog steeds gelukkig ook in deze uh, mindere tijden uh, de gemeente Zandvoort. Ja. Dus. ja. En als we die niet hadden, zijn er geen grote producties meer. En bij, nog steeds zijn die kaarten betaalbaar. Ja, dat is ja. ja, die kant waar ik net op. want uh, De normale entree is 5 euro. Ja. En is dat ook zo bij de uh, Massichte Star? Of heb je een andere prijs? Was dat maar waar? Plus 20. 500. 20, maar plus, plus 20. 25 euro. 25 euro. Dus mensen die naar de straat gaan. Want dat is toch heel ver weg. Hè, 20 ja. december. Ja. Die kunnen alvast gaan sparen voor 25 euro. Het is een prachtig concert in een bijzondere omgeving. te kijken met ja. een hele goede akoestiek. Ja. Daar zullen de heren ongetwijfeld uh, bij stilgestaan hebben. En... Ga er een. Ook kaarten voor 20. Kan je die nu al kopen? Die, kunnen we, uh, die zijn nu al te koop. Uh, niet op de voorverkoopadressen, maar wel via de website. Stichting www.classicconcerts.nl uh, En die kaarten kunnen gereserveerd worden. En, en er staat precies op de site op welke manier dat moet. En wat de, is maximaal? Uh, daar is een verschil van mening tussen, tussen het bestuur van de kerk en het bestuur van Stichting Classic Concerts. Want volgens mij kun ik 600 man kwijt in die kerk, maar dat mag niet. Ik denk dat brandweer. de brandweer er anders <laughs> over denkt. Dat hebben wij natuurlijk dat ook, hè? He? Met ja, het uh, Nieuwjaarsconcert. Ja, dat, dat, dat, dat is duidelijk en de veiligheid staat voorop. Maar eerst nog even: uh, 20 december komt vast nog een keer te sprake met het, uh, met het programma. Ongetwijfeld. En nog even kort samengevat over. morgen: de laureaten, Prinses Christina-concours met Florian voorbij op de piano. Svenja staat op de VO Zander de Jong Tenor. En ik heb nog een hele korte vraag, want ik zie hier zes Roemeense volksdansen staan. Ja, heel kort, ja. Dat zijn dus uh, uh, niet romeinse dames die acte présence geven. Helaas was het maar zo. Want maar, dat maakt het gebeuren we wel heel wel? goed. Uh, Roemeense volksliederen. Okay. Waar uh, op de violen, dansen op en de piano. gecreëerd uh, zijn oh, en dergelijke. Okay. Dan is dat ook duidelijk. Het laatste nieuws is dat we druk bezig zijn voor het volgend jaar ten aanzien van de grote producties. Het programma is bijna rond. Wat wij willen als bestuur van de stichting is op uh, 20 maart Palenpazen schrik niet, de matthäus hier naartoe te halen. Goedemorgen. En met koor en orkest. En in het najaar zijn we bezig... om in één concert... ook in de grote kerk, een grote kerk... eh... Uh... Hoe heet dat ook alweer? De Camina Burana? Ja, die, die, moet je, die moet je buiten doen. En de Missa Creola? Ik ga ja. niks meer buiten doen, Ben. Oké, Ik okay, uh, <laughs> <de> ben genezen <laughs> van buiten. <laughs> de kappen ja. moeten wij uh, verder. Uh, morgen is de kerk open om uh, half drie. De aanvang is uh, drie uur en uiteraard uh, vijf euro toegang. Ja. Dankjewel. dankjewel. Succes morgen. Oké, okay, dank Li common Libbins met Calm After the Storm. Maar de storm moet nog komen. <laughs> Althans, uh, bij hoort zegt het voort: uh, de Shanti Koor Festival. Maar eerst de stads- en dorpsomroepersconcours. Gerard Kuipers, goeiemorgen. Goeiemorgen. Het gaat weer gebeuren. Keer door, hè? zelfs yeah. in Friesland. Dat is Fries. Ja, yeah. nou ja, mijn doet niet uit. Dus we snappen <laughs> die het. Kom, die, komen ook, die komen ook, hoor. Die komen ook Friesen. Ja, dat dus. bedoel ik. Want de Pollersjongens zijn ja. er ook weer, zag ik. Nee, dat, uh, is, dat is bij het volgende. Uh, dat, dat, is uh, dat is zondag. Dat, dat is, zondag. is even Oh ja, we even moeten we, we blijven hebben. bij waar we. Ja, precies. Waarom is het eigenlijk een stads- en dorpsomroepersconcours? En niet gewoon een omroepersconcours? Uh, nou, dat komt omdat wij natuurlijk uh, omroepers hebben uit zowel steden als, uh, als dorpen. En de jongens uit de steden, die worden stadsomroepers ja, ja. Uh, genoemd. En uh, ja, de jongens uit de dorpen, die worden dorpsomroepers uh, genoemd. Ja, een stadsomroeper heeft natuurlijk meer werk als een dorpsomroeper. Uh, die moeten de, de, de hele grote stad afwandelen. Ja, ah, en... dat is verschillend. Ja? Ja, dat is verschillend. Als ik zo beluister bij uh, sommige van uh, wat uh, voor optredens heb jij door dit jaar heen. Dan is het zo onwijs verschillend. Ja, dat doe jij ook. Je gaat ook naar verschillende optredens. En ja. Zijn er echt grote steden bij die, uh, die concoursen hebben? Uh, ja, Sneek bijvoorbeeld, die komt nog aan de beurt en Winschoten die komt nog aan de beurt. Dat zijn grote. Ja. Uh, um, nog gefeliciteerd overigens, of mag dat pas volgende week want het is je vijfde keer. ja Het is Leuk. een, lustrum. een uh, Eerste lustrum van uh, Gerard Kuipers als dorpsomroeper en als organisator van het concours, want het is niet, uh, niet al te makkelijk, hè. je moet uh, mensen aanvragen. Ja. Um, hoe is die procedure, hoe kom jij aan, aan dorps- en stadsomroepers? Nou, we hebben altijd in uh, maart hebben wij een uh, jaarvergadering. En dan uh, wordt er of een kalender een, een samengesteld van uh, zeg maar concoursen die al uh, zich hebben aangemeld. En ook uh, door de organisatoren zelf, zoals, uh, zoals ik. Dus dan geef je op van uh, nou het gaat weer op die en die daarom gaat plaatsvinden. En dan maken ze een kalender. Nou, dat wordt verspreid onder de aanwezige stads- en dorpsomroepers. En die kunnen die uh, erop intekenen. En dan kunnen wij ongeveer zien wie er allemaal uh, uh, komen. En je probeert natuurlijk bij iedere concours waar je zelf aanwezig bent om ze te enthousiasmeren om ook naar Zandvoort te komen. een beetje, beetje reclame te maken. Ja, natuurlijk. Dus die procedure die begint al in het begin van het jaar. Ja. Hoe, hoeveel concoursen zijn er ongeveer op jaarbasis? Ja, normaal gesproken rond de 10. Maar dit, dit jaar was het echt een minder antwoord hoor. Er moet, moet gesprokkeld worden in, in ja, concours. Ja, het is ook weer, nog steeds uh, hebben we lastig van de bezuiniging, hoor. ook uh, bij de ondernemers ja, uh, en de gemeentes. De, de, de omroepers, uh, tenminste jij wordt uh, gesponsord door het casino en, uh, en, en de gemeente. Noem ik even de grote sponsors, ja. want er zijn ja. een heleboel kleine sponsors die we ook niet moeten vergeten. Nee, zeker niet. Um, word jij ook beknibbeld? Gelukkig niet. Gelukkig ah. nog niet, nee. Ja, dus, uh, maar daar ben ik wel blij om. Maar dat is hetzelfde uh, aan, wat ik uh, dus aan, aan subsidie krijg. Dus gelukkig altijd het nog steeds hetzelfde gebleven. Nou, oké, dus uh, dus het, het houdt hetzelfde niveau als vorig jaar, zal ik maar zeggen. Ja. Dus ik moet even kijken hoe het uh, met de komende begroting gaat. Maar die is nog niet definitief vastgesteld. Dus uh, dat uh, moet ik maar even afwachten. Oké. Okay. Uh, het is een concours, maar uh, er komt uiteindelijk uh, een winnaar uit. Hè? Dat is dan een winnaar van, van dit concours, maar er is er ook een landelijke winnaar Die ja. uh, benoemd gaat worden. W wanneer vindt dat plaats en waar? Dus in, uh, in december. Dan met het laatste concours in uh, Winschoten. Okay. Dan worden de punten bij elkaar opgeteld. En dan uh, wordt de uh, Nederlandse kampioen bekendgemaakt. En de, de kampioen van de lage landen. Want die, hebben we, die competitie hebben we er ook nog naast. Ik zag dat er ook nog een meneer uit Amerika komt. Uit ja. Michigan. Uit ja. Holland. Michigan. Ja, um, want... Dat is het dus eigenlijk geen nationaal concours, maar je kan eigenlijk wel zeggen dat het een internationaal concours is. Er zitten ook twee Belgen bij, zag ik. Ja, die Belgen die zijn ook lid van onze gilde. En die Amerikaan ook. Dat is een voormalige Nederlander. Die is daar president van de Town Criers in Amerika. Town Criers. Ja, dat oh ja. in Amerika Town Criers. Leuk. Dus die komt zo heel af en toe uh, komt over uh, om, uh, voor een familiebezoek. En dan uh, meestal heb ik dan de eer uh, dat hij uh, altijd naar zijn antwoord uh, komt. Dat is mooi, want het, het is dus zo dat eigenlijk uh, uh, het concours gehouden wordt in elke plaats waar er een aangemelde uh, dorps- of stadsomroeper is. Ja. En dat gaat dan zo door Nederland heen en dan uiteindelijk eindigt dat ja. bij. Nou, ze, ze zijn plaats. niet altijd voorzien van uh, een stads- en dorpsomroep. Het kan natuurlijk ook gebeuren dat zo'n plaats bijvoorbeeld vijf uh, of zeshonderd jaar bestaat. En die ja, dan een okay. feest organiseert. Waarbij uh, dan uh, de organisator uh, van ons, uh, Wim de Smit, probeert om die, in die uh, gelegenheid uh, naar voren te brengen. Van, uh, kunnen wij niet een uh, wedstrijd bij jullie komen ja, houden? Precies. Met Moet aanmelding uh, van ja. alle En als je uh, dan het bestuur van, uh, van zo'n gemeente daarvoor uh, kan enthousiasmeren. Ja, dan willen wij natuurlijk graag daar met z'n allen. Van naartoe uh, om die festiviteit te, op, op te leuken. Aan ja. um, zaterdag is het, is het concours. Het heeft niets met Noord-Holland concours te maken deze keer, want uh, keer de ja, volgende ja, keer ja, de vol. ja, ja. Het is, nog is wel het Noord-Holland concours? Ja, ja, okay. ja. Dus daar wordt de, de omroep voor Noord-Holland uh, gekozen. Um, ik zie een aantal bekende namen, voor jou uh, zeer bekende ja. namen. Um, we kijken de Harmen de Vries uit Els met zijn zoon Jan ja klopt dat zijn uh, uh, dat zijn een soort topomroepers ja dat zijn de twee die steken die er bovenuit nou we hebben er nog wel een paar die uh, zeg maar heel goed zijn de Krabbe uh, krabben is ondertussen ook uh, Piet <coughs> ja er zijn er nog wel een paar die uh, niet dus verder is... van elkaar af uh, dus het, het wordt weer een heel scherp uh, ja, het wordt weer uh... Harry van Doormaal zie ik ja ook Harry... niet uh, niet te missen nee uh, zijn er nieuwe namen bij uh, nee hoor, dit uh, keer zijn het allemaal. In vergelijkt met uh, vorig jaar, sorry. Uh, nee, nee, nee. Is Zwolle eruit gestapt? Ja, dat is al een hele tijd hoor. Dat is al een aantal die jaren je, geleden. Die gaat in rust. Ja, er, zijn, er is een conflict geweest tussen een aantal omroepers. Oh, oké. Okay. En die hebben zich uh, helaas uh, afgesplitst. Het is niet meer goed gekomen, helaas. Het lijkt de basketbalbond wel. Ja, ja het, is, uh, het is jammer dat je... Je hebt er al zo, uh, zo ja. reinig. En ja. dan, uh, ja, dan gaat er een, een, komt er een kink in de kabel. En dat is natuurlijk uh, niet goed voor, uh, voor het omroepers. Het uh, nou, ja. is geen belemmering om het alsnog uh, op deze manier voor te zetten. Dus, uh, nee, nee. Nee, nee. nee, Voor het totaalbeeld is dat natuurlijk zonde. Ja, dat, uh, ja kijk dan we twee verschillende concoursen. En Wie is nou wel Noord-Holland en wie ja. is niet Noord-Holland? Kijk, op zich, die, die, waar wij dus mee, mee omgaan, dat, zijn, dat is gewoon een grote vriendenclub. En ja. uh, alleen op de dag zelf dan, ja, dan is er een strijd onderling. En uh, daarna zijn we weer even goede vrienden. Ja, weer lekker een biertje op. het Ja, raad. precies. Ja, dat zit ook in het programma. Maar dat dat die, <laughs> uh, die zit in een velletje van. Laten we het even over het programma hebben. Uh, de mensen worden ontvangen in uh, Zandvoort. Ja. En dan uh, gaat men rond uh, uh, 12 uur, half 1 naar het Kerkplein. Ja, we gaan om uh, ja. kwart over tien. Hè, gaan we dus uh, met z'n allen door het dorp heen. En dan uh, gaan we de ondernemers die ons uh, ondersteunen, daar gaan we hun roep voor uh, allemaal uitbrengen. Bij hun, bij uh, hun uh, zaak. Bij hun zaak. Ja. En daarna? En daarna gaan wij worden we officieel dus ontvangen door de burgemeester om een uur of half twaalf. Dan moeten we zo gezegd onze geloofsbrieven aan hem overhandigen. Ja, dus, dat is altijd een happening op zich. Is dat ook openbaar? Mogen mensen daar naartoe? Ja, die is de publieke tribune is gewoon open. Dus iedereen kan daar binnen stappen om eens te kijken hoe dat in zijn werk gaat. Ik uh, moet dat zeer aanbevelen, die, ja. die, uh, die geloofsbrief aanbieden, want het is een, een, een kunststuk op zich en het is ook een optreden uh, op zich. Ik zie jou er wel eens naast staan ja. en eigenlijk doe je wel eens keer uh, je hand voor je mond omdat je <laughs> moet gaan lachen van allerlei mooie verhalen. En ook hele mooie en leuke cadeautjes worden eraan uh, aangeboden ja, klopt. over de plaats waar de omroepen vandaan komt. Ja. Dus uh, mocht je dat willen gaan zien, ga daar rustig heen om half twaalf in het GraagHuis. Uh, Iedereen raadhuis. is welkom. Uh, hoe lang duurt dat? Uh, nou, dan daarna gaan wij uh, lunchen met, met de burgemeester en de jury. En uh, ja, s'middags uh, uh, gaan we dus in, uh, de wedstrijd in. Dus krijgen we eerst uh, om een uur of uh, ja, half twee krijgen wij de eerste verplichte roep. Mm -hmm. Waarbij ieder omroeper dus een onderwerp uh, heeft toegestuurd gekregen van mij. En daar moeten ze een uh, roep over uitbrengen. En vervolgens hebben wij nog een paar keer een, een pauze. En in die pauze wordt een uh, optreden gegeven door het gemeente Zandvoortskoper uh, Ensambler. Die uh, kunnen zich alvast uh, eventjes uh, warm zingen. Inzingen. Voor, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En dat vind ik wel leuk dat ze daar uh, bij aanwezig zijn. Dat hoort ook een beetje, denk ik, in het uh, Lustrum gebeuren. Ja. En uh, ja, dan uh, na de pauze hebben ze ook nog een keer een optreden. En om kwart voor, twee, of kwart voor drie hebben wij dan de vrije roepen op het kerkplein. Waarbij dus iedere stads- of dorpsomroeper zijn eigen gemeente ja, mag uh, promoten. Promoten, dat zijn altijd de hele fraaie, uh, lyrische ja. stukken over een dorp of stad. En ja, klopt. Dan is weer pauze, want dan moet er uh, uh, door de jury de puntjes gesprokkeld worden. En daar is ook een officiële mevrouw of meneer bij, hè? Ja, het is een uh, officiële jury. Uh, zoals uh, altijd is uh, meneer Meijer altijd uh, bereid om uh, voorzitter van die uh, jury te zijn. Mm -hmm. En de overige juryleden, nou die zijn ook wel uh, denk ik een beetje bekend. Dat zijn uh, Rob Dolderman van uh, de Dansschool en Paul Olieslagers van het Zandvoort, die voormalig uh, voorzitter is geweest van uh, de toneelvereniging Heeldering. Dus die hebben ook wel verstand van zaken, hoe je uh, eigen moet. Uh, ja. Maar wat ik op doel is dat iemand van het gilde bij zit. Ja, dat is een notaris. Die houdt dus de puntentelling bij. En ja. we hebben natuurlijk een officieel tijdwaarnemer. Want het gaat officieel natuurlijk met tijden. En als je buiten de, de, de limiet komt van twee minuten, ja, dan krijg je strafpunten. Dan krijg je dus strafpunten. Tot, ja. Dus ja. Dat wordt dus, allemaal netjes erbij gaan Ja, dat gebeurt dus in de, in de tweede pauze. En dan zingt het koperensemble nog een keertje. En om kwart over vier is de prijsverdraaiking. Kwart over, uh, kwart, over. Vijf, ja, kwart over vier is de prijs het reiken, okay. op het uh, Kerkplein. Ja. En dan uh, ja, kwart voor vijf is dan uh, zo'n beetje het einde van het uh, programma. Dan gaan jullie uh, omkleden en gezellig ergens eten als vriendenclub. Dan zijn jullie weer dat, uh, af van de wedstrijd. Precies. Um, ik denk dat wij genoeg weten over het uh, eerste lustrum van Gerard Kuiper. Komt dat zien, komt dat horen zou ik zeggen. Ja, zegt het voort, zegt het voort. Hoort, zegt het voort. En uh, zeg maar vanaf een uur of tien zijn de heren te bewonderen in het centrum van Zandvoort. Ja. Daarna gaan we naar het raadhuis en om half twee begint het concours. Ja. Gerard, ontzettend bedankt voor je tijd. Uh, we hopen dat je veel plezier zal hebben aan het eerste lustrum. En we gaan het zeker zien. Oké, okay. bedankt. En Ja, hey, dat is lang geleden, maar dat uh, is een vrouwenkoor wat zingt over mannen. En veelal is het andersom. Aangeschoven Theo Verburg van het Organiserend Comité. Chanti en Festival, En dat gaat aanstaande zondag gebeuren na de Dorpsomroepers. Theo, welkom. Graag. Bedankt voor de uitnodiging. Het um, is de achttiende keer? Ja zijn volwassen worden? <laughs> ja, dat mag je wel stellen. Ze mogen nu eindelijk een biertje drinken. Oh, dat, heb toch, dat heb ik toch de eerste paar jaar heel anders gezien, uh, Irene. Want uh, men uh, zingt niet alleen, maar men hapt ook graag een biertje. Ja. Ja. Uh, voor de achttiende keer wordt het georganiseerd uh, op uh, vijf locaties. Ja. Welke? Vijf locaties, nou dat een van de mooiste locaties is, blijft natuurlijk toch het Kerkplein. Tegenover ons clubhuis, Café Koper. Wat ik ook uh, absoluut heel erg mooi vind, is steeds uh, bij Bies 10 op het strand. Hoe mooi je het ja, met je voeten in het zand staan en gericht naar de zee te zingen over de zee. Dan staan we te zingen bij uh, Dorpsplein in Halterstraat, recht tegenover lauren Hardy. Het... Uh, dan voor het uh, wapen van Zandvoort op het Gassersplein. Vijf locaties. En uh, tien koren die roleren. Uh, normaal worden de koren ontvangen in uh, Nieuw Unicum. Maar ja. helaas is dat. Ja. Uh, uh, nou ja, helaas. Het moet ook gebeuren. Het is, uh, uh, wordt verbouwd. De ja. brink. Uh, dat noopt de organisatie tot een andere locatie. Ja, dat was. Uh, nou eigenlijk een week of drie geleden kwam dat naar voren. Van hé, hey, de brink is niet op tijd klaar. En uiteindelijk hebben we Theo Smit bereid gevonden van de Krocht om uh, de grote zaal ter uh, beschikking te stellen. En dan worden de 300 zangers en zangeressen worden daar ontvangen met een kopje koffie. Ook wel een feestje daar. Ook he? een klein feestje, ja, ja dat... dat denk ik wel. Okay, dat mag je wel stellen. Uh, op de Brink is het altijd heel gezellig en nu moeten, de, moet de, het zou wel kunnen denk ik hoor, uh, 300 tot 400 man in uh, de Krocht. Ook daar uh, mogen mensen gewoon komen kijken, toch? Ja, het is helemaal openbaar. En het is ook zelfs een van de koren, Grace Darling, die gaat ook een klein optreden daarvoor zorgen. Dat is overigens een vrouwenkoor. Ja, want uh, over de koren gaan we het straks ook even ja. hebben. Maar uh, het begint dus allemaal in, uh, in uh, gebouwde krocht. Daar wordt men ontvangen. Um, Daarna worden men uh, door het dorp gestuurd? Nou, dan gaan we eigenlijk eerst eventjes onze opwachting maken bij het gemeentehuis. Dan worden we ontvangen namens burgemeester en wethouder door uh, de heer... Uh uh, Gert-Jan Bluis, die uh, gaat het officieel openen. Het is altijd heel erg leuk. U, u, u kennen de, de, de trappen. Daar stellen stel mm. ons op. We gaan een paar gemeenschappelijke liederen zingen. Onderleiding van uh, de dirigente Ingrid Prins. Uh, en daar wordt het startschot gegeven. Dan is er een tussenoptreden nog even van het Koper op het Kerkplein. En daarna, dan is het echt vanaf één uur dat de diverse koren door het hele dorp zingen. Inge uh Prins uh, doet dit al een aantal jaren. Steekt zij er bovenuit als, als dirigent? Dan kan zij de, de, de 300 man uh, ja. vasthouden? Zij heeft een hoge gezelligheid en enthousiasme gehalte en ze doet dat perfect. Mm -hmm. En ze krijgt al die grote mannen met die baarden. Dus ze wordt helemaal muisstil. Het is grappig want het is een, een, een, best een, een kleine ile dame. Maar als ze er uh. staat, dan staat ze daar. Ja. En, dan, en ze ja. tikt echt af als mensen verkeerd zingen van uh -uh. opnieuw Nee, heel leuk. Heel leuk ja, heel geweldig. Leuk. Ja. Hij heeft zo'n grote kapiteinsmuts op en. Uh, ja, ze staat er. Heel leuk. Ja, en zij leuk. is uh, uh, dirigent van het VOC, hè? Ja. En het VOC is ook een deelnemend koor. Ja. Uh, we zullen straks even een klein beetje op het schema hebben. Uh, eerst het tijdschema, want het moet toch wel duidelijk zijn. Het tussenoptreden is uh, het gemengd koperensemble om half één tot één uur. En om één uur beginnen op vijf locaties. Het de optredens. Ja. Nou. Ja. Um, er zijn wel weer bekende namen bij, zoals uh, Dulle Griet en Grace Darling. Dat ja, zijn de dat twee damescoren, Ja, dat zijn dames. de twee damescoren. Heel erg leuk. Uh, Dulle Griet is een paar jaar niet geweest, helaas. Want die hadden andere activiteiten. Grace Darling is gewoon een verschrikkelijke leuke, perfecte performance. en uh, Nee, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. En andere oude namen ja, die al jaren komen. Dat zijn het uh, Mannenkoor. Wat trekt nou aan aan dat Weespertrekvaartmannencore? Nou, dat laat ik zo zeggen. Daar kan ik weinig over zeggen. Dan moet je eerst bij de dames zijn... Ze schijnen een hele mooie dirigenten te hebben. Dirigenten hebben. Die hebben ze. En dan staan de dames echt te kwijlen. Ja. Het is dus een, een optreden voor heren van dames, maar uh, wat mij opvalt bij de Weesbetrekkvaart, zij hebben een lied gemaakt en dat gaat natuurlijk over allerlei dorpen en steden, maar je kan hier Zandwoord naar Zee invullen. En wat mij dan opvalt, ja. want ik, ik fiets dan een beetje rond. Is dat het gewoon muis en muis stil is als dat ja. niet gesprongen wordt. Ook de heren die. Uh... En dat is inderdaad, daar zit een solopartij in van die bewuste dirigent. Mm -hmm. En het is zo verschrikkelijk mooi. Dat is echt een tranentrekker voor ja, mij. En die nagegen. man heeft natuurlijk buiten dat hij een leuke verschijning is, om het maar ja. zacht te zeggen. Ha. Een hele mooie stem. Ja. Een hele ja. warme ja. stem heeft die man. Ja. Dus dat, uh, ja. dat wil wel. Ja, die zondwoord aan C, dat, uh, dat springt er wel bovenuit. Dus dat zou ik zeker gaan kijken. Uh, nieuw in deze, uh, bij deze optreden zijn de Noordwijkers ja, dat zijn uh, de buren die zijn, al, zijn misschien al drie jaar bezig om ze hier te krijgen We waren altijd dol enthousiast maar ook er zijn beerdere sh festivals. en uh, ja, wie het eerst komt die in dit jaar was ik de eerste dus dat, uh, en waar ik zelf erg trots op ben het stokerscoort en helder zelf geboren en getogen in een helder en die wilden ze al minstens zes jaar hier hebben maar ook zij zaten altijd met een festival in huisduinen en nu komen ze Hele, heel heel, heel, heel lang geleden waren er maar een stuk of drie shanty uh, festivals En daar was Zandvoort er volgens mij al één van, die is heel vroeg begonnen. Uh, het, het ontploft een beetje hè, die, uh, ja. je, zist... omdat jij ook ja. zegt dat die agenda's redelijk gevuld zitten. Ja. Ieder zichzelf respecterend dorp of stad heeft wel een Chantifestival. festival Heel erg leuk. En ook van heel hoog niveau. Een paar weken geleden was het in Noordwijk, daar ben ik wel een paar keer geweest. En nou. Heel leuk georganiseerd. En goede koren. Wordt ook mooi gezongen. En het is ook zo. Die koren die. Het is een, een uitje natuurlijk. Het is een stuk vrije tijd. Maar ze willen ook een, uh, ja, iets neerzetten. Ja. En ze zijn bloedfanatiek. En als ik dan voor mijn eigen clubje mag uh, preken, <coughs> spreken. Dat uh, koper ensemble, Ze gaan bloedfanatiek oefenen. Onder lijnen van de dirigenten. En we willen ook echt ons best doen. En als het bij fout gaat. Joh, dat moeten we de volgende keer anders doen. En ja, dan krijg je strafpunten van de jury. Ja. <laughs> een andere uh, bijzondere. Die komt een heel eind weg. Uh, uit de Schelling. De West Aleta Singers. Ja. ja vind ik verschrikkelijk leuk. En uh, dit zijn mensen die inderdaad volgens mij om vijf uur opstaan. Om half zes de boot moeten hebben. Gaan met de bus over. En terug weer de hele ding. Ze zijn dus echt de hele dag op pad. Mm -hmm. Het leuke vind ik ook altijd wel. Ze willen altijd wel. Na de sluiting op tijd weg. Want ze hebben een bepaalde boot uh, geboekt. Ja, dan ze... En dan gaan ze eten ook met z'n allen aan boord. En dat leuk. Dat vind ik leuk. Vind ja. leuk. En dan sluiten ze het waardig af. Ja, want het duurt nogal een tijdje ja. naar het is Het is al een, een beetje van Het teentje drinken is dat. De ja. polsjongens ja. daarentegen hebben ja. vaak wat moeite om los te komen. Uit de <laughs> om door. weg te komen, ja. Ja. Ja, maar nou, als ze dan, helemaal binnen zijn, dan zijn ze er ook. Ja. Nou, volgens mij wil die, die buschauffeur niet te die die vroeg weg. Die wil, die wil pas om zeven uur half acht verder. Dat is wel een afgesproken tijd altijd bij de Pollen Bij de Pollen jongens, ja, absoluut. Om zeven uur kwart over zeven, dan uh, wordt er een erehagemaar voor café koper. En ja. dan is het uh, doei. goodbye en tot volgend jaar. Nee. Heel erg leuk. Um, nog even terug naar het, het samenkrijgen van de koren. Want je bent daar natuurlijk al vanaf november mee bezig. Ja. Uh, hoe verloopt dat? Is dat helemaal weer bel? Nou, dat zal ik vertellen. Ten eerste heb ik, als, als er een, een festival is geweest, heb ik altijd een lijstje van die en die en die wil ik zeker terug. Je hebt altijd in de loop van de jaar een wensenlijstje. En dan inderdaad, dan heb ik er een paar wil ik altijd hebben. De wees Patrick mannen. Maar het is vaak zo dat zulke mannen zeggen van... Hij staat al op de agenda hoor. Dus yeah, yeah. Ik ben dit jaar inderdaad uh, 15 december mm -hmm. begonnen. En ik was zo'n beetje maart, april zo'n beetje klaar. En de laatste zijn de lastigste. Want die. Ja, um, het is eigenlijk ook een beetje uh, in het uh, originele comité dat er twee afvallen en twee nieuwe komen. Ja, uh, ja. hoe, hoe kijk je daar dan naar? Word, wordt dat besproken? Van, nou, nee, dat, dat de... wordt al onderling besproken, ja. Uh, het afvallen, het is toch wel van: hé, hey, hoe heeft men gepresteerd? Uh, er waren vorig jaar was er een koor bij die jarenlang goed presteerde en gewoon tegenviel. En hij zegt: nou. Dan slaan we een paar jaarjes over. Dus ook heel niet, hè? En de nieuwe koor zoals de Marokkanisten. Die stonden eigenlijk al drie jaar in de, in de wachtkamer. De Stokerskoor stond al om zes jaar op mijn lijstje. Ja. En zo, en zo, gaan zo we, schuift en het door. Ze, ze dienen zichzelf voor elkaar vaak aan. Mm -hmm. En uh, heel erg leuk. Ik kan me voorstellen dat ik volgens mij twee jaar geleden. Dat er een beetje miscommunicatie was tussen uh, de organisatie en een koor. En dat bleek meer een Smartlappenkoor te zijn als een Shanti-koor. Ja. Maar dat ja, was wel leuk. Dat was wel leuk. Dat was een ploeg uit... Uh, uh, uh, hoofddorp. Die hadden inderdaad ook van ons festival gehoord en die vroegen het allemaal. en kom bij ons zingen. Zijn. Kunnen wel en die hadden dus niet begrepen dat ze moesten zingen over de zee en het strand. <laughs> dat strand. Het was een hoog gezelligheidsgehalte. dat wel. Ja, dat wel. Uh, maar dat was dus een bespreekpunt bij, uh, ja. uh, bij ja. de, de, de, de ja. organisatie. En toen is ook gezegd, ons, dit is niet de bedoeling. We moeten echt zorgen dat het Shanti ja, en uh, ja. Celie erin. Uh, ja. Ik zal even uh, voorlezen wie er allemaal komen. Maar dat is ook wel grappig om te weten voor de mensen die er volgende week allemaal zijn. En uh, er wordt weer een prachtige flyer uitgedeeld door uh, de beide organisatoren. Door het Stads- en dorpsomroepersconcours. met Gerard Kuipers. En de organisatie van het Shanti en Zeeliederen Festival. En die gaat uh, dit weekend een beetje de deur uit. En de koren die meedoen zijn Weespertrekvaart, Marconisten, VOC, Stokerskoor, Grace Darling, Noordwijkers, Dullegriet, Pollers Jongers, altijd moeilijk om uit te spreken, West Aleta en het gemengd Zonsvoorts Koper en Zit ik zo helemaal goed? Helemaal goed, Ben. Uh, natuurlijk uh, gaat dit ook over uh, sponsorschap, hè? Ja. Is dat te doen met deze sponsors? Uh, natuurlijk hebben we een hele leuke basis weer, jaarlijks, voor dat casino. En Daarnaast zijn er ook uh, diverse bedrijven die dus uh, gul geven. Maar dat is de een 25 euro en de ander komt met 250 euro af. En ook daar zijn firmas bij, uh, ik heb er zelf eentje al aan gedragen. dan mag ik niet eens vragen hoe moet ik alleen geld komen halen. <laughs> dus die, uh, die is nu wel enthousiast voor volgend jaar alweer. <laughs> ja. En we hebben nieuwe shirts hè, dit jaar? Dat, uh... ja, de uh, koper als maar heeft nieuwe shirts. Uh, naast dat er wisseling van de wacht van de eigenaar is geweest... vonden we moeten de, andere, de shirts ook wel eens wisselen. En uh, ik vind het zelf heel erg spannend. Het wordt heel erg mooi. Ik, ik vond... ben erg benieuwd. We we vragen vragen ik heb er ook een besteld nou, voor mezelf. We verwachten ieder moment de eerste... Uh, ja, niet proefdruk, maar de proefbeurt ja. <lacht> door ja. je zeggen. Dus er is eigenlijk nog niets bekend over het tenue van uh, het gemengd zonkoskop. Ja, ja dat dat, het heen. nieuwe tenue. Ja, wordt het, wel ja, blauw, maar he? wat is het nieuwe ja. tenue? Ja. Ja. Het wordt uh, een blauwe, donkerblauwe shirt... Met uh, ge, uh, niet geprint, maar geborduurd op de borst uiteraard trots uh, gemengd stand van het koper ensemble. Op de schouder een van onze sponsoren, ofwel hertog Jan. En de hoofdsponsor van Ligt op de rug, zit op de rug, het koper, café koper. Ja, dat zijn dan uh, de sponsors van, van de Koren. Um, je zei net zelf al, wij jullie uh, oefenen uh, speciaal voor dit optreden hoe gaat dat in zijn werk? Kom je daar drie maanden voor, van tevoren kom je daar achter of... nee, nee nee nee nee. Je moet eerst je repertoire nee, opzetten. Wij hebben als een als een een, een uitgesproken repertoire inmiddels. en uitgesproken En al jaren doen we het samen met uh, Minuska Sas. Hele leuke meid. Die kan ons scoren ook perfect aan wat dat betreft. Ook daar is het van. En nou je mond houden, en een beetje naar links en een beetje naar rechts. Heel erg leuk. En wij trainen als het ware twee keer van tevoren met haar. En met de ijzerdiscipline van haar. Ook met stemoefeningen enzovoort. Ja, ja. ja. <laughs> Heel officieel. En ze staat gewoon voor de, voor, de, voor, de, voor de club als we een formeel optreden hebben. Hoe, uh, hoe kom je aan een repertoire? Dat is in de loop der jaren gegroeid. Het is, uh, Mix je dat? Zoek je andere uh, stukken? Uh, uit? Ja, we hebben minstens proberen we twee, twee jaar, uh, per jaar één of twee nieuwe lieders te doen. We hebben dit jaar een uh, nieuw lied, Vijf Uur in de Morgen. Dat is een, uh, een bekend chantilied, Five O'Clock in the Morning. Mm. En is vrij vertaald door een van onze vaste zangers, Rob Blom. En die heeft daar een prachtige tekst van gemaakt. Ja. En daar gaan wij uh, een klapper in maken, denk ik. We zijn uh, zeer benieuwd. Ik ook, Jij mag niet benieuwd zijn, jij zit in het complot. Het wordt gewoon toppen, dat was gewoon super. Het gaat een prachtig weekend worden samen met Gerard Kuipers de Stads- en Dorpsoproepersconcours en het Zeelieden en festival op zondag. Beginnende met een optreden in De Krocht en dat is een beetje rond kwart voor elf. Daarna spreiden we uit over het hele dorp en strandtent 10, beachclub 10 moet ik zeggen. Ja. En daar zijn de hele middag optredens, maar aan het einde, Theo... Ja, dat is kippenvel, krijg je dan. Dan worden ze allemaal ontvangen op het uh, Gasthuisplein. Dus uh, vlak voor uh, het Wapen van Zandwoord. En al die tien koren gaan... Op Weer onder dezelfde leiding van dezelfde kleine dirigent Ingrid Prins een uh, ja, samenzang houden. En dat is ja. zo verschrikkelijk mooi. En traditioneel, zoals altijd, het, als hmm. uh, finale het volkslied Volk's ja. En dan hoor je inderdaad een Fries heel bloedserieus zandvoort zingen. Ja, <laughs> dat, dat is, is zo, zo... leuk <laughs> Op zich, uh, goed, wij gaan uh, afsluiten dit uur. Ja. Ja. Ook weer met een uh, stukje shanty. shanty als de klok van Arne Muiden. Ja. Dankjewel, Veel. Graag gedaan. No Oké, okay, we zijn even terug. De, dit was trouwens, behalve de klok van Harnemuiden... nog een compilatie van wat andere smartlapachtige nummers... die ongetwijfeld gedeeltelijk ook volgende week te horen zijn... bij het uh, Festival. Uh, na de pauze, na de, het nieuws moet ik zeggen... dan komt Belinda Geurensen praten over de invoering van het winterparkeren. Zij is ondertussen al gearriveerd uh, bij ons... Uh, we moeten maar even zien hoe lang we daar uh, de tijd voor hebben om uh, over te praten. En uiteindelijk, uh, als laatste, komt uh, Theo van der Laan praten over Culture at the Beach. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet helemaal nog geïnformeerd ben over uh, wat dat precies gaat inhouden. Maar uh, daar gaat hij ongetwijfeld uh, wel wat over zeggen. <laughs> Wij wachten op het journaal. We gaan daarna nog wel even uitgebreide agenda bespreken... die voor Zandvoort gaat gelden. Hebben we nog een muziekje voordat het journaal komt? Of gaan we zo in een reclame? Of kunnen we nog wat gaan doen? Maar goed...